Het is acht uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De militaire raad in Egypte heeft toegezegd de presidentsverkiezingen te vervroegen. Veldmaarschalk Tantawi van de Raad zei op de staatstelevisie dat de verkiezingen uiterlijk in juni worden gehouden. Tot voor kort was dat eind volgend jaar. De militaire raad aanvaarde vandaag ook het ontslag van de interimregering. Er komt nu een regering van nationale redding die de vervroegde verkiezingen gaat organiseren. In de hoofdstad Cairo gingen voor de vierde dag op rij tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen snellere hervormingen. De overgangsraad in Libië heeft een aantal namen bekendgemaakt van de nieuwe ministersploeg. Opvallend is de benoeming van Osama al-Jowali tot minister van Defensie. Hij is de leider van de strijders die zaterdag de zoon van Gaddafi, Saif al-Islam, oppakte. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt Ashur bin Hayal, een diplomaat uit het oosten van het land... Ook die benoeming komt als een verrassing. Algemeen werd aangenomen dat de vroegere vice-ambassadeur bij de VN Dab Dabashi zou worden benoemd. Hij had diplomaten opgeroepen Gaddafi in de steek te laten en zich aan te sluiten bij de opstandelingen. Een vliegtuig van de Duitse bondskanselier Merkel is via een omweg verkocht aan het Iraanse regime. In verband met sancties tegen het regime weigerde Duitsland de Airbus aan Iran van de hand te doen. Uiteindelijk werd het Duitse toestel verkocht aan een investeringsgroep in Oekraïne. Die blijkt het nu te hebben doorverkocht aan een Iraanse luchtvaartmaatschappij. De Nederlandse volleyballers zijn het pre-Olympisch kwalificatietoernooi slecht begonnen. Tegen Finland werd met 3-1 verloren. Aan het toernooi in Kroatië doen zes landen mee. Alleen de winnaar is zeker van plaatsing voor het laatste Olympische kwalificatietoernooi. Het weer. Vannacht in het noorden mist, in het zuiden nevelig met kans op mistbanken. In Groningen ligt de temperatuur vannacht rond het vriespunt. Aan zee blijft het een graad of 5. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en maximaal tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. In het noorden en het noordoosten van het land komt op dit moment op veel plaatsen dichte mist voor. En op de A15 vanuit de Europoort nog steeds aansluit... tussen Brielen en Hoogvliet over 8 kilometer. En op de A58 Tilburg Eindhoven, daar zijn ze bezig met het bergen van een vrachtwagen. Tussen Moergestel en Best staat 3 kilometer en is de linker rijstrook dicht.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 Bescherm je vermogen. Het zijn feestdagen bij NRC. Daarom nu niet voor 99, maar voor slechts 49 euro... de exclusieve Blue Note box. De 15 beste Blue Note Jazz albums plus 15 spannende biografieën. Ga snel naar nrc.nl slash jazz. Eigenlijk was ik verblind door de absolute wil alles te winnen. Als sporter kun je op zo'n moment de realiteit uit het oog verliezen...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 Hun Nederlandse collega's zijn daar niet blij mee en zien ze liever gaan dan komen. Recht over de snelweg, keurig aan de rechterkant en niet hard. Straks het hoe en wat daarover. En in première gisteren de film Nova Zembla... over de barre overwintering van Willem Barens en zijn mannen in de bittere Vrieskou... op het Pooleiland. Annex aan de film is er een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Vanaf vandaag te zien de echte wapens en persoonlijke bezittingen van de Vrieshelden. Ook het Rijksmuseum heeft een speelfilm over Nova Zembla. Helaas zonder Kroes, maar met historisch beeldmateriaal. Het is 1596. Willem Barens gaat op zoek naar de noordelijke route naar China. Maar hij raakt vast in het ijs, bij Nova Zembla. En daar is het geen pretje. Ijsberen vinden Hollanders heel erg lekker. Dus ze bouwen het behouden huis. Daar blijven ze een half jaar in min 20 en nog kouder. Tristan Mostert, goedenavond. goedenavond. Conservator Geschiedenis bij het Rijksmuseum... samenstellen van de tentoonstelling Drie Eeuwen in de Diepvries. Uh, in de Diepvries uh, ja, hield Willem Barends ook niet van de beren... want ze moesten eten, hè? Nou, dat is wel, um, wel, wel een goede vraag. In het begin vinden ze de beren heel leuk als sport om erachter aan te gaan. Maar eenmaal op Nova Zembla... Um, zitten meer peren meer achter hen aan. Het vlees is niet lekker. Ze proberen één keer ijsberen lever te eten. Um, daarvan krijg je hypervitaminose A. Dat weten zij niet, maar ze worden wel goed ziek. Dus nee, zo blij zijn ze nee. niet met de ijsberen. Zet die titel, hè? Uh, drie eeuwen in de diepvries. Uh, leg eens uit. Hoe kom je aan zo'n titel? De titel uh, slaat eigenlijk, uh, of die slogan om het zo maar te zeggen... slaat eigenlijk op uh, de teruggevonden spullen... Um, we wisten heel lang, uh, was er heel weinig bekend van, dat, uh, van die hele overwintering. Er was één reisverslag. Uh, we weten verder niks van de maker van dat reisverslag. Dat was de enige bron. Tot uh, in 1871 een noor, eigenlijk bij toeval, het behouden huis vond en daar nog ontzettend veel spullen van die overwintering terugvond... in een heel goede staat, omdat het daar altijd zo, zo koud is... en de spullen dus heel goed bewaard waren gebleven. En toen kregen we het verhaal op tafel van Gerrit de Veer, ja. reisgenoot van Willem -Baren. Nou, dat verhaal was dus al bekend. Ja, dat was bekend. Ja. Maar uh, hij heeft wel precies bijgehouden wat daar gebeurd is. Hè? Als een soort uh, uh, journalist... Dat is juist. Hij heeft inderdaad een verslag eigenlijk van dag tot dag bijgehouden. Heel nuchter, het is niet, niet per se heel, heel ontzettend um, uh, prachtig geschreven... met stijlfiguren of wat niet. Hij beschrijft gewoon van dag tot dag, er gebeurde dit. We zijn ingesneeuwd, dit is het weer, we zijn hier. En dat uh, ja, is eigenlijk een ontzettend oh, mooi nou, document om heel dichtbij... Die was, was, hij daarvoor, te was hij daarvoor meegegaan om bij te houden wat er gebeurde... of had hij, had hij een andere taak? We hebben absoluut geen idee, want we weten van Gerrit de Veer... Um, hij heeft na afloop... Uh, is er dit uh, verslag in, in, in druk verschenen. Heel snel, heel populair. Maar we weten niet eens zijn een functie aan boord. We weten eigenlijk heel weinig van die auteur. Daarom was het ook die, die derde tocht die zo beroemd is geworden... altijd zo raadselachtig tot het uh, huis werd gevonden... Ja. en er daardoor ook meer bekend raakte. Je hebt het verslag bij je van uh, Gerrit de Veer... Ja. Uh, Lees eens een stukje voor. Datum en wat gebeurde er? Ja, prima. Dan zitten we... Uh, nou, al een tijdje de overwintering in het huis is ondertussen gebouwd. Laten we beginnen op uh, 1 december. En dan schrijft Gerrit de Veer bijvoorbeeld... Het was slecht weer met zuidwestenwind en een geweldige sneeuwjacht. We raakten weer zo diep ingesneeuwd... dat de rook van ons vuur niet meer kon ontsnappen. We konden eigenlijk geen vuur maken en bleven de hele dag in onze kooi. Maar uiteindelijk moest de kok wel een vuurtje maken om te kunnen koken. Nou, op 2 december is het niet veel beter. En dan op 3 december... Het weer veranderde niet... We bleven de hele dag in bed en konden het ijs in de zee een halve mijl ver weg horen kraken. Het was een angstaanjagend geluid van kraken en barsten. We vermoedden dat de grote ijsbergen die we hadden zien drijven op elkaar geschoven werden. Vanwege de rook maakten we weinig vuur, daardoor voer het ook binnenshuis heel hard. Op de muren en tegen het dak zat een laag ijs van wel twee vingers dik. Zelfs het hout van onze kooien was met een ijslaag bedekt. Omdat we niet naar buiten konden, zetten we de twaalf uur zandloper neer en keerden die telkens om. Door de kou was ons uurwerk bevroren. Het bleef stilstaan hoeveel gewicht we er ook aan hingen. Ja. 2 en 3 december van het jaar, 15? Uh, 15, 7, 96. 96. Ja. zo ver terug. En, en dat verhaal komt in Nederland en dat wordt een bestseller. Hoe kan dat? Nou, um, um, om dezelfde reden denk ik dat het nog steeds een ontzettend populair verhaal is. Het is de tijd dat Nederland net onafhankelijk is. Um, ja, het is net eigenlijk een nieuw ontstaan land. Probeert zich een plek op het wereldtoneel te verwerven probeert een voet tussen de deur te krijgen in die Aziatische handel... en probeert dat langs allerlei routes die nog niet zijn geprobeerd. Want de routes die wel bekend zijn, ja. daar zit de vijand. Dus ze gaan eigenlijk voorbij de bekende wereld via de Noordpool. En daar... Komen ze hopeloos vast te zitten en moeten uiteindelijk uh, daar overwinteren? Komen onwaarschijnlijk toch nog levend terug? Uh, nou ja, ja, dat spreekt nog steeds aan. Zeker. Maar goed, het is, het is een logboek als het ware. Dus hij heeft dat nooit geschreven met in gedachten: ik ga het dus heel spannend maken. Hij heeft dat vrij feitelijk uh, uh, gedaan. Dat is juist. Maar. Ja. U, nou, ik, heb u net, uh, ik heb een stukje voorgelezen. Het, ja. het, het spreekt toch, toch aan hoe, hoe nuchter en mond er ook geschreven. Het is ontzettend spannend wat er daar allemaal gebeurt. En zo zo kan heel Nederland onze VOC-mentaliteit... waar premier Balkenende een paar jaar geleden nog aan refereerde... zomaar uh, thuisbezorgd uh, krijgen. In zekere nee, zin. En dat ja. terwijl de VOC nog niet eens bestond. Nee, maar ik hoor, ik hoor in het stukje wat je net voorlas... de zandloper om de tijd natuurlijk uh, toch... Uh, daar aan die pol enigszins nog bij te kunnen houden. Hè? Want ja. anders... En de klok was stuk. Precies, die was vastgevroren. Wat ontzettend moet dat voor ze geweest zijn. Ja, want die klok was eigenlijk de enige houvast die ze hadden aan dag en nacht. En aan welke dag het was. Omdat ze zaten in dat ja. huis, nou, het, uh, je leest in het verslag, ze konden ja. meestal niet naar buiten. Als je naar buiten kwam, uh, nou, zie maar hoe laat het is. Want het is donker, ja. ook overdag. Dus die klok en toen die stuk was de zandlopers, was hun houvast aan... Aan, aan de ja. tijd. Ja, wat, het lag zomaar, al die voorwerpen, in, uh, in het depot van het Rijksmuseum. Uh, de, de klok is daar ook? Ja, de klok is teruggevonden. Um, die uh, is inderdaad uh, in de 19e eeuw in bezit van de Nederlandse staat gekomen. Uiteindelijk bij ons terechtgekomen. Ja. Wat en die is, is nu uh, En, en, en wat, wat, wat ligt er nog meer? Wat kun je nog meer zien vandaag de dag? Um, wat we nu in die tentoonstelling hebben... dat zijn um, uh, enkele persoonlijke bezittingen van de bemanningsleden. Dingen als de sloten waarmee ze hun scheepskissen maakten, een luizenkammetje. Um, ook uh, wapens. Um, op veel van die prenten zie je hellebaarden. Waarmee ja, je zag je de schaalplaat ook vroeger. Precies, vroeg, de, de schaalplaat van Isings. E daar zijn ze ook met zo'n hellebaard in de weer. Uh, daar is er een aantal van teruggevonden. Dus die laten we ook zeker zien. En bijvoorbeeld er zijn prenten waarop je ze dan het huis ziet bouwen. Uh, daar, uh, daar zie je gereedschap op. Ja. Waarvan ook gewoon heel veel is teruggevonden. Het is dus heel leuk hoe die... Uh, uh, die prenten en, en die teruggevonden spullen eigenlijk op elkaar aansluiten. Ja, nou ben je conservator en je, en je leeft uh, als uh, hedendaags uh, een meneer van de geschiedenis. tussen dat prachtige, aanraakbare verleden. Als je een van die onderwerpen zou, een van die uh, dingen zou mogen uitkiezen, waar zou je oog op vallen? Nou, naast de, de klok, die natuurlijk heel mooi is, is het uh, wat wij het zedelken noemen. Zedelken is een oud woord voor briefje. Dat uh, is toch wel het uh, denk ik, meest spectaculaire vondst. Het is eigenlijk een briefje dat Barends uh, schrijft... Uh, vlak voordat ze proberen in die open boot terug te komen. Uh, Gerrit de Veer beschrijft dat in zijn reisverslag. Die zegt, voordat we teruggingen schreef Barends nog een briefje. Hij deed het in een kruidhoorn, hing het in de schoorsteen en, uh, en we gingen. Uh, en die kruidhoorn is dus ook uh, ja. in 1876 vervolgens teruggevonden. Ja. Uh, daar bleek wat uh, aan een papier in te zitten. In Nederland gaan ze daarmee bezig. En daar komt dat briefje van Barends uh, tevoorschijn. Met de wens, met de wens behouden, behouden thuis ja, te dus komen. Ja, het, het eindigt inderdaad ja. met uh, God geven dat we behouden thuis komen. En voor, voor de meeste mensen was het zo, maar Barends zelf stierf een week later. Dus. Ja. Het is tevens waarschijnlijk de laatste dat hij ooit heeft geschreven. Ja, en, en nu is er een film. Nova Zembla Die gaat, uh, is in première uh, gegaan. Uh, gisteren hebben we een klein stukje geluid van. Willem Baars en Jacob van Heemskerk zijn vastbesloten... de voortuinlijke weg naar Indië te openen. Nieuweland, Nova Zembla. De film Nova Zembla. Je bent bij de première uh, geweest. Wat vond je van de film? Ik vond het er, om te beginnen, prachtig uitzien. Het um, is ook wel, wel leuk om te vertellen. Uh, mensen van bijvoorbeeld de requisite zijn ook bij ons langs geweest... en hebben uh, inspiratie opgedaan ja. in het depot. En zijn daar ontzettend serieus mee aan de slag gegaan. Dus ik vond het zelf ontzettend leuk om heel veel van de spullen die wij in, in, in collectie hebben... Echt een rol te zien spelen in die film, dat, ja. dat vond ik wel heel leuk. Dat begrijp ik. En er zit er nog een keerzijde aan, aan deze recensie? Nou uh, ja, wat zal ik zeggen? Misschien heel erg dramatisch uh, en, en, uh, op, op, op uh, gevaar en uh, overleven. Nee ja, dat is, het is natuurlijk... Het is ook wel het verhaal. Uh, het, is, ze hebben zich wat uh, vrijheid genomen ten opzichte van het verhaal. Nou, dat, dat is je goed recht. Het is een speelfilm. Ja. Um, ja, dat, dat, dat is misschien nog wel... Dat, dat verslag van de veer is ontzettend uh, monter, bijna. Uh, hij beschrijft verschrikkelijke dingen, maar op een bijna opgewekte toon. Um, de veer beschrijft ook vooral heel goed... Dat komt heel erg uit dat reisverslag naar voren. Hoe ze, hoe ze het daar rooien, wat je moet ja. doen om het te overleven. Want dat, dat gebeurt niet zomaar, dat is uh, hard werk. En in de film lag de nadruk toch wat meer op het lijden en de ontberingen. En dat, uh, nou ja, dat is een keuze die je kunt maken. Um, dat is... Ja. Ja, het liefdesverhaal van Doutzen Kroes uh, met Gerrit de Veer. Ja, nou, dat is dus... Uh, ja, ja het, was het, dat heeft, zo, hè? He? Had Gerrit uh, de Veer een verhouding met de dochter van Plantsius? Nou, mening? we weten verder niks van Gerrit de Veer. En we schrijft het... hij niet over, hè? Nee, schrijft <laughs> hij niet over. We weten Heel even min niets over de dochter van Plantsius... behalve dat hij er één had... Um, dus het is... Uh, nou, het had misschien heel eventueel gekund. Maar het is niet, niet aannemelijk dat dat waar is. Maar natuurlijk uh, kun je zoiets doen in zo'n film. Ja, ja. zeg, de, de film is voor 16 jaar en ouder. Want het is natuurlijk ellendig, bloederig en, uh, en dat soort uh, zaken. Er komen enge beren in voor. Um, hoe is het met de tentoonstelling? Is die voor alle leeftijden? Oh ja, daar, uh, daar valt het wel mee met uh, de hoeveelheid bloed die, uh, ja. die vloeit. Er is zelfs voor, uh, voor wat jongere bezoekers... hebben we zelfs ook nog uh, jeugdprogramma's. Die, uh, dat, is wel, dat is op zich wel heel... Heel erg leuk. Dat is dan begint niet op de tentoonstelling zelf, maar dan in ons tuinhuis waar dat soort dingen uh, plaatsvinden. Uh, daar zitten daadwerkelijk cool elementen nu in. Daar uh, liggen berenvellen. Ja. Daar is eerst een soort hoorspel. Daarna gaan ze de tentoonstelling bezoeken en daarna kunnen uh, kinderen hun eigen kunnen schrijven. Wat zou je nou opschrijven als je een soort testament moest maken van zo'n expeditie? Ja, wat dus, leuk. Uh, ja, ja, zo maken we het ook toegankelijk voor jongere nou, mensen. Hartstikke leuk. Uh, Tristan Mostert, bedankt voor je uh, verhaal over de tentoonstelling drie eeuwen in de Diepvries. Met plezier. Tot 27 februari nog, hè? Klopt, ja. In het uh, Rijksmuseum in Amsterdam. Ik dank je wel. En je moet plaatsmaken. Je moet plaatsmaken voor meneer de Waard, voor andere dingen. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. Je, je ziet ze dagelijks uh, wel op de weg, in ieder geval steeds vaker. Oost-Europese vrachtwagens uh, blijven rechts rijden, haal de polen niet in. Probeer ze met lichtsignalen te waarschuwen, want de noodklok wordt geluid, niet door mij hoor, uh, maar door Klaas De Waard, 44 jaar actief in het vak. Van Vrachtwagenchauffeur, voorzitter van Veren. Dat is de brancheorganisatie voor kleine transportondernemers. Meneer De Waard, goedenavond. Goedenavond. Zeg, uh, kleine transportondernemers, wat zijn dat voor ondernemers? Nou, u moet zo rekenen, er zijn in Nederland ongeveer 10.000 transportbedrijven tot 20 vrachtwagens. En dat wordt gerekend tot de kleinere transportondernemers. Maar het heeft niet te maken met de grootte van de vrachtwagens. Nee, nee, dat dacht ik. Nee. Die zijn allemaal hetzelfde he? door ja. heel Europa. Ja, zeg nou, nou komen we de Polen tegen. Uh, uh, het gaat ook over uh, de arbeidsomstandigheden. Zullen we dat er eerst eens uitlichten? Wat is er met de arbeidsomstandigheden van de Pool aan de hand? Nou, u moet het natuurlijk niet uh, rechtstreeks op de Polen doen. De Oost-Europeanen. De Bulgaren, de Roemenen, de Tsjechen, de Hongaren. En de Pool wordt dat momenteel Het hele wasjaarpakt van vroeger rijdt hier nu uh, op. Ja, en de Letten en de Litouwers. Ja, oh, en de Polen worden op dit moment uh, verdrongen weer door de Bulgaren. Ja, want die komen allemaal kijken of hier nog een graantje mee te pikken valt. Ja, zeker. En als je dus gaat kijken hoe dat de arbeidsomstandigheden zijn van deze mensen. Uh, ze worden dus uh, uiteraard slecht betaald volgens de licentie in hun eigen land hebben ze een redelijk salaris maar ten opzichte van wat we dus hier kennen en het is hier gelijk werk gelijk loon uh, ja worden ze natuurlijk vreselijk slecht betaald en in de weekenden ook ze kunnen nergens in een chauffeurscafé kunnen ze eten kopen want daar hebben ze geen geld voor nee. ze hebben geen toiletmogelijkheden ze hebben geen douchemogelijkheden nou ja, het is eigenlijk te gek voor Nou, daar hebben we een aardig voorbeeld van. Want de eigenaar van Appi Happy, die, die kent u hè? Heel goed. Dat is een chauffeurscafé Appi Happy uh, ja. in de Rotterdamse haven. En die heeft uh, last, echt last van de Oost-Europese arbeiders. Want uh, dit komt hij tegen uh, als ze uh, op de parkeerplaatsen hebben gestaan. Ik stop sinds enige jaren allemaal van die buitenlandse chauffeurs. Eerst waren het voornamelijk Polen. En uh, het wordt al meer en meer. Heel Oost-Europa komt nu zo'n beetje op Nederlandse trucks te rijden. En die leven dan in zo'n heel kleine cabine. En dan moeten ze ook uit een kist die ze onder de auto hebben hangen. daar zit een primusje in of een gasbrandertje. En daar koken ze. De behoefte doen ze daar waar ze te stoppen. Het gemeentehavenbedrijf heeft die caravan staan. En daar hebben ze geloof ik één of twee toiletten voor al die mensen. En dan zijn er in het weekend toch wel gauw drie, vierhonderd die hier in de hele buurt staan. Ik vind gewoon dat we dat 60 jaar terug in de tijd minimaal moeten tellen uh, wat, wat er hier gebeurt. Ja, Klaas de Waard, dat, uh, herkent u dat beeld van uh, café Happy? Ja, zeer zeker. En dan moet je nagaan dat daar het enigste plaats is in Nederland. Want op veel meer plaatsen staan zeg maar, de Oost-Europeanen geparkeerd in het weekend. Waar nog één à twee toiletten voor 400 mensen aanwezig is. Ja, maar uh, begrijp ik dat die mensen uit Oost-Europa, die, die vrachtwagenchauffeurs hier naartoe komen, min of meer op de Bonnevooi? Komen ze kijken of nou, er het, werk is? Nou, het is in principe ook zo dat veel Nederlandse grote transportbedrijven... die hebben dus een postbusfirma opgezet in, uh, in Polen. De FNV die is daar erg mee bezig, maar ook in Bulgarije enzovoort. Heel Oost-Europa. En, en dan laten ze ze hier rijden. En die hoeven Goed. ze hier dus geen loonheffing te betalen, geen pensioenen te betalen, niets. Goed. Ook geen soap, dat is weer een opleidingsgedeelte wat wij kennen in de transportsector. Uh, oftewel, zij gaan hier alleen nog maar rijden voor dus deze opdrachtgevers omdat ze natuurlijk spot goedkoop zijn. Ja, dat is punt één. Maar dan rijden ze op de weg en ook daar zijn bezwaren tegen. Wat gebeurt er dan op de weg? Wat, wat, wat ziet u uh, uh, Oost-Europeanen doen... waarvan u denkt dat hebben wij hier zo niet geleerd voor ons rijbewijs? Nee, ten eerste even naar de opleidingen kijken zoals ze die krijgen. Uh, ik heb nu een rapport uit Roemenië binnen. En daar is de oudste vrachtwagen wat dus dat meneer, is gebouwd in 1963. De jongste vrachtwagen, neem ik niet kwalijk, in 1963. Dus je bijna 50 jaar oud. Ja, en als ze examens moeten En wat doen, is de levensduur van een vrachtwagen? Gemiddeld 50, 7 jaar. Pardon. En u kunt de banden toestaan, en alles kunt u zich voorstellen. En ze moeten opgestart worden met een dot Nou ja, goed, dat, die opleiding daar is ten opzichte van wat wij hier in West-Europa doen, gewoon nul. Ja. Nou, dat vertaalt zich ook natuurlijk. Kijk, een Nederlandse chauffeur die een twee jaar durende opleiding heeft gehad... voordat hij eindelijk op de bok mag zitten, laat ik het zo stellen. Eh, dat is na al die jaren is dat gewoon een vakman. Kijk, als een bouwvakker hebt, die dus een muur metselt. Nou, en dat doet hij al dertig jaar. En dan hij ziet een andere muur metselen. Dan kan hij van een kilometer afstand al zien of dat de werk goed gedaan wordt. Ja. Nou, dat zijn heel veel sprekende gevallen. We hebben de boeken vol van. Bijvoorbeeld pas geleden in de Westerschelde-tunnel Dat heeft nog het nieuws gehaald. Het was een, uh, ik meen een Poolse chauffeur... die kwam van Zeeuws-Vlaanderen door de west tunnel ja. heen. Dat is een toltunnel. Die kwam aan het tolhokje, had geen geld. Hij draaide om en reed zo weer terug. De west het is een geworden. Ja, je kunt ah. je je voorstellen hoe dat de automobilisten dat geschrokken zijn. Ja. En zo hebben wij natuurlijk... Ze rijden terug over de vluchtstrook als ze dus een afslag gemist hebben. We hebben er allemaal filmbeelden van. En ja. ze rijden door de verkeerde tunnels heen aan Dordrecht. Zeg maar zien... nou hoor, ik word wel eens onderworpen aan een verkeerscontrole. Kijken of je gedronken hebt, kijken hoe het met je banden is. Wordt daar niet op gelet dan? Weinig, laat ik het zo zeggen. Want de inspectie, verkeer en waterstaat die dit moet doen... die hebben natuurlijk op dit moment, en dat hebben ze eigenlijk al jaren... een budgettekort. Dus er zijn te weinig controleurs langs de weg. Men probeert te controleren via de digitale snelweg. Dat kan tegenwoordig met de digitale tachograaf, maar daar zal ik nu niet op ingaan. Dus de controles die onderweg gebeuren, die worden steeds minder en minder en minder. Nou, en dat vertaalt zich ook, eh, kijk, wij hebben heel veel last gekregen van criminaliteit op de parkeerplaatsen. En dan staat er toch elke week wel eens een keer in de krant dat is het drankgebruik uit Oost-Europa, wat dus vaak voorvalt. Nou ja, ze kunnen we nog wel een boek vullen. Dat, dat begrijp ik. Uh, ja, <laughs> Je ja. ja, bent ben inderdaad al aan al, al het eind op weg, zou ik bijna zeggen. Maar is er, is er niet een sprake van... Kijk, wat, Dat doe je ook met diploma's uit het onderwijs. Je gaat vergelijken. Mensen die hier naartoe komen en die hier een vervolgstudie zeggen... hoe zit het met uw diploma en hoe wegen we dat? Gebeurt dat niet met rijbewijzen? Nou, wij hebben eisen dus nu. En langzamerhand beginnen de politieke partijen in de Tweede Kamer zich achter ons te scharen. Zoals de PVV en de SP en de PvdA, wat ik vandaag hoorde, overweegt dit. Want kijk, als jij dus geen onderzoek pleegt naar de rijscholen daar... en hoe dat daarmee omgegaan wordt en hoe dat de opleidingen zijn... daarom zeg ik heel vaak tegen onze ministerie... praat u mij niet meer over verkeersveiligheid. Om de dood eenvoudige reden. Als wij dus toestaan. Terwijl de Nederlandse chauffeur zo ontzettend hoog opgeleid wordt. en wij staan daartoe toe. dat deze mensen niet alleen met de vrachtwagen. maar ook met de personenauto. Hè? want er rijden er ook meer ja, ja. genoeg van in Nederland. Ja. dat zij dus gewoon uh, daarop op de weg mogen rijden. want momenteel is de nieuwste trend. dat chauffeurs uit de Oekraïne. nou dat is helemaal nul. Uh, wat zij een opleiding hebben. die kunnen hun die rijbewijs omwisselen in Polen. En als St. Pauls rijbewijs hebben, dan accepteren wij dat weer in West-Europa. Ja. Vanwege de richtlijnen in nou ja, Brussel. Je kunt ook zeggen, uh, je, wat het makkelijkste is natuurlijk altijd de Rijksoverheid aan te spreken. Maar je kunt ook zeggen, hey werkgevers, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Uh, niet alleen voor je bedrijf, maar ook voor mensen die, uh, die op de weg zitten uh, ten aanzien van de verkeersveiligheid. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar er wordt momenteel, zeg ik ook, de verkeersveiligheid wordt onderworpen aan de prijs. Ja, die paar honderd euro waar die mannen voor werken. Een paar honderd euro, juist. En dan zijn ze spot goedkoop en ze hoeven dus geen pensioenen af te dragen, enzovoorts. De loonheffing die ze betalen, de kinderen in Oost-Europa bedraagt 147 euro per maand. En verkeuringen. nou ja, als die naar Oost-Europa gestuurd worden, die worden ook nooit betaald. Maar wie is dan aansprakelijk voor de ongelukken die eventueel uit, uit uh, al die ellende voortkomen? Eerst De eerste chauffeur zelf, hè? Ja, maar goed. En die... daarna zegt hij, ja, maar ik, heb een, ik rij een opdracht van... Ja, er wordt uit het wegkomen? transportbedrijf natuurlijk ook op aangesproken. Exist, ja. Dat is dus een ding dat zeker is. Maar uh, de prijs is toch zo dermate laag. Dat ze het risico lopen. Dat ze het risico lopen, ja. ja. Nou zullen mensen uh, zijn die dit horen, uh, die zeggen ja, dat zegt meneer De Waard. Maar die denken natuurlijk ook aan de werkgelegenheid van de Nederlandse chauffeurs. Ja zeker, want wij zeggen ook niet voor niks dat dus de Nederlandse chauffeur die komt uiteindelijk op de vangrail te zitten. En kijkt hoe dat de Bulghaven bijgaat. En momenteel willen ze ook nog eens een keer Kroatië, Albanië, Moldavië... willen ze ook toegevoegen. En die komen dan ook weer hier te rijden. Nou, de opleidingen daar, u kunt het helemaal begrijpen. Ja. Maar ik vraag niet meer en niet minder als de wet te handhaven. En de wet is dus, het staat heel goed vastgelegd in de richtlijnen van Brussel... waar een verkeersschool enzovoorts allemaal aan moet voldoen... Maar ja, als je er niet op controleert, dan uh, houdt het een keertje nee. op natuurlijk. Wat, kijk, dus wij ik, vragen om een onderzoek. Ik begrijp nog wel dat, dat uh, binnen Europa, hè, dat horen we altijd, vrij verkeer van mensen en goederen. Dus die vrachtwagenchauffeurs uit aangesloten Unielanden mogen hier blijkbaar rijden. Maar u noemt ook landen als, Letla nou, als, als uh, wat zei u, Oekraïne. Ja, maar ja. die gaan hun rijbewijs wisselen ze dat zij, de... Die hebben de Poolse route dan. Ja, en wat we hebben zelfs momenteel kentekenplaten uit Cyprus. Gelooft u nou echt dat hij met de veerpont overgekomen is? Ik heb geen idee, nee. Nou echt niet. Dus uh, dat wordt weer als een belastingparadijs beschouwd. En daar zijn natuurlijk de eisen ook weer een stuk minder. Dan kan het weer goedkoper. Oftewel, er kan weer meer geld dan verdiend worden. Nou, dat vinden wij natuurlijk hele vreemde ontwikkelingen. Want we zien pas geleden ook, we je een Nederlands bedrijf... met een Pools kenteken. En daar hangt dan een Bulgaarse trailer achter. Ja, hoe internationaal kunnen we het nog maken? Maar natuurlijk is de veiligheid wel in het geding. Maar het heeft nog veel meer. Want doordat zeg maar, deze transportbedrijven zo goedkoop werken... zijn het over het algemeen trendsetters. Zijn er weer lage vrachtprijzen. Deze lage vrachtprijzen kun je niet weer vertalen... dat de jongens een goede CAO hebben. En daar zijn ook weer 600.000 mensen... afhankelijk in het ja. transport in Nederland. Nou... Die hebben dan ook weer geen werk meer. De pensioenen worden niet afgedragen. Nou ja, het is, is een, een, een dozewil effect van hier <laughs> tot aan de ja. orde. Maar ik vraag me wel af: uh, wat, wat, wat kunt u doen of wat gaat u daar tegen ondernemen? Nou, ten eerste. We je... zijn net al voorzichtig. De politiek is ermee bezig. Maar mondjesmaat en afwachtend. Kijk, ten eerste moet je natuurlijk Europa in beweging krijgen. Dus ik ben eerst naar Zweden gegaan. En daar heb ik gesproken met de Zweedse organisaties. Hebben, is, herkennen ze het probleem daar dan? Dat is nog erger daar. Huh? En Noorwegen hebben we dus daarbij vertrokken. Denemarken is erbij vertrokken. Nederland is Waarom erbij vertrokken. Waarom is daar erger trouwens? Ik, Waarom ja. is daar erger? Nou kijk, als je daar dus in de winter is, Noorwegen, en Zweden zijn er niet onbekend met sneeuw. Nee, dat is correct. En ze hebben nou, bergjes. En ze hebben bergjes. En uh, die jongens uit het oosten vandaan, die monteren geen winterbanden. Want daar hebben ze gewoon botweg geen geld voor. Maar die rijden dus gewoon op zomerbanden die bergen op. Nou, de ongelukken zijn niet te tellen. Nou ja, je glijdt in ieder geval, zullen we ja. maar zeggen. Ja, maar u zou er als auto maar achter zitten. Ja, nou, dan word je niet vrolijk nou. als er 40 ton over je heen rolt. Nee, nou. nee dat is weer een dus, nadeel. die jongens die klagen daar enorm. Maar in Zweden is het al zo erg dat de laatste... En ze dragen nu t-shirts met de opschrift... De, ik ben de laatste zweetsprekende chauffeur. Hm. Nou, is dit de bedoeling van de EU... dat wij dus geen uh, transportbedrijven meer in Nederland hebben... die toch eigenlijk het beste zijn, maar ook in de Scandinavische landen... die hebben uitstekende opleidingen. Ja, maar er is nog geen antwoord, zal ik maar zeggen, op de vraag... wat gaat u doen? Nou, ik heb dus deze Behalve vraag... Behalve overleggen met Noorse en Zweedse collega's. Nou, we hebben, vorige week hebben wij dus een zwolle 1500 werkgevers en werknemers gehad... in een vergadering. Die hadden we dus met andere organisaties hadden we die bijeengeroepen. Uh, wij gaan dus nu uh, eisen dat er een onderzoek komt... En daar hebben we dus eerst een prikactie voor. Want het is niet alleen voor de transportsector... maar ook voor zeg maar de automobilist dat hij weer veilig over de weg... het gevoel krijgt dat hij weer veilig over de weg kan. Prikactie. Dan gaan we dus eerst een prikactie houden op 12 december... in vier landen tegelijk. Waarbij de automobilist, en ik zal daar ook een persbericht voor uitdoen... mee gaat rijden met de chauffeur. Want ze hebben alle twee hetzelfde belang. En dat is dat stukje verkeersveiligheid. En dat de Nederlandse chauffeur moet blijven... want ze rijden nu nog over de Nederlandse snelwegen heen. Want rechtuit rijden, dat gaat nog wel. Maar dan gaan ze dadelijk, als de Nederlandse chauffeur weg gaan ze ook allemaal onze binnensteden in. Ja, maar oké, okay, een prikactie. Uh, automobilisten van personenauto's vragen... Uh, rijden een stukje met ons mee. Maar uh, hoe ziet de actie er nog meer uit dan? Nou, dat is zeg maar van 11 tot 12 uur het rustigste gedeelte van de dag. Dan gaan wij 60 km per uur rijden. Uh, wij gaan niet naar de derde baan, de vierde of de vijfde baan. Want wij moeten natuurlijk ook aangeven... dat verkeersveiligheid ja. ook vanuit onszelf. Dus je blijft lekker rijden. Dus, maar wij vragen dus wel of de automobilist mee wil rijden... want als ze dus overreden worden enzovoort... en de gekste ongelukken zijn er al gebeurd... dat we dus uh, gezamenlijk optrekken en de politici wakker gaan maken. Maar niet alleen ja. nog in Nederland, maar ook in Brussel. Uh -huh. dat, want daar vandaan moet het komen, want ze volgen de richtlijnen niet. Maar ik zeg ook altijd, je kunt kritiek hebben... maar je moet ook een oplossing hebben. Nou, het is genoteerd 12 december tussen 11 en 12 s ochtends. Vrachtauto's uh, rijden 60 kilometer per uur. En als er dan toch een vrachtauto op baan 2 of 3 zit, dan hoef je niet eens naar het nummerbord te kijken. Dat is een uh, Apple, op zijn minst. Hè? Ja, maar ook een bulgaar mee. Oh, en wij er gaan dat daar ook de... Dat hebben we dus. De trainers is van klaar. Ik dank u wel, Klaas de Waard, voorzitter van Vern, de brancheorganisatie voor kleine transportondernemers. Morgenavond vanaf 8 uur is Max er weer met twee dingen. Op onze site kunt u de informatie van vanavond nog eens teruglezen. Zo dadelijk NOS langs de lijn met Harry Schut, Natuurlijk Olympique Lyon, de vijfde groepswedstrijd al. En voor Ajax misschien een tweede plaats in de pool. Je weet het maar nooit. Nu eerst Trudy Vendrich met de halfpunten van het nieuws. Trudy. Radio 1, het NOS-journaal. De militaire raad in Egypte heeft toegezegd de presidentsverkiezingen te vervroegen. Veldmaarschalk Tantabi zei op de staatstelevisie dat de verkiezingen uiterlijk in juni worden gehouden. Tot voor kort was dat een half jaar later. De Tweede Kamer wil dat huiseigenaren hun woning makkelijker kunnen verhuren. De meerderheid vindt dat de gemeentevergunning daarvoor simpeler moet worden of helemaal moet verdwijnen. De huidige vergunning is een nadeel in een tijd dat er toch al weinig doorstroming is op de woningmarkt, vindt de Kamer. Sabir K., de Nederlandse terreurverdachte die maandenlang in Pakistan gevangen zat... wordt door de Verenigde Staten verdacht van het beramen van een aanslag. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De Nederlander zou vorig jaar, samen met leden van Al-Qaeda... plan hebben gehad voor een zelfmoordaanslag... op een Amerikaanse militaire basis in Afghanistan. En reddingswerkers hebben bij Stellendam een hond gevonden... die twee dagen alleen op een zandplaat in de mist had doorgebracht. Bo was zondagmiddag weggelopen op een strandje in een natuurgebied... en was sindsdien vermist. Een vissersboot zag de hond vanochtend op een zandplaat ver buiten de kust. Ze was mede vanwege de kou flink uitgeput en kon niet meer lopen. De eigenaars van BO hebben de hond inmiddels opgehaald. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, we zijn er extra vroeg bij, want er is live voetbal vanavond. Na alle bestuurlijke en sportieve ellende staat Ajax voor een zware krachtproef in de Champions League. Ajax is afgereisd naar Frankrijk voor de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon. De achtste finale is lonken, maar uitschakeling in de Champions League dreigt ook. Daarover zometeen natuurlijk alles. Verder een schitterende tennisclash in Londen bij de ATP World Tour Finals. Daar spelen de twee grootsten van de afgelopen jaren zometeen tegen elkaar. Roger Federer en Rafael Nadal. En ook aandacht voor de Nederlandse... Onze volleybalmannen in hun kwalificatiereeks richting de Olympische Spelen. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Olympique Lyon tegen Ajax dus vanavond. De voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Ajax is verzekerd van een Europees vervolg. De vraag is nog of dat in de Europa League wordt of in de Champions League. En hoogstwaarschijnlijk krijgen we daarop vanavond het antwoord. Tan van Peperstraten vroeg aan coach Frank de Boer hoe groot de druk is voor deze wedstrijd. Ja, niet anders dan normaal. Uh, wij willen overwinteren in de Champions League, dus dan uh, is het druk. Maar dit is een wedstrijd die bepaalt hoe jullie verloop van het voetbalseizoen eruit ziet. Waar kun jij zelf nu op teren als coach zijn? Want dit heb je natuurlijk nog niet eerder meegemaakt. Wat bedoel, je? Nou ja, om de spelers iets bij te brengen over zo'n beladen wedstrijd waarin alles samenkomt. Ja, maar ik denk dat je niet moet onderschatten dat uh, veel van uh, onze jongens toch wel uh, een bepaalde wedstrijd gespeeld hebben die ook een bepaalde druk hadden. Jan Vertongen, Tobi Alderwereld, Mickey Sulemani, Funnen, volgens mij. Dus er zijn best wel veel jongens die onder druk hebben. Theo Jansen heeft ook in de Champions League al gespeeld. Dus we moeten dat ook niet zo dramatisch maken. Nou hoorde ik jou zeggen dat je zondag de hele dag gepuzzeld hebt. De opstelling is redelijk vanzelfsprekend. Waar heb je vooral over gepuzzeld? Over scenario's die zich kunnen afspelen tijdens de wedstrijd? Nou, we hadden ook heel veel jongens met, met kleine pijntjes. Dus daar moest je ook uh, rekening uh, mee houden. krek van de wiel was, een, uh, was niet helemaal uh, 100%. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Je moet ook rekening houden met uh, jongens die in de tweede ook perspectief hebben. Dan haal je zeg maar, een A-junioren erbij. Wat doet het met de jongens van de uh, van tweede? Daar moet je als coach allemaal rekening mee houden. Eén scenario wil ik er heel even bij halen. Stel nou onverhoopt dat jullie op achterstand komen. Wat dan? Hoe gecontroleerd ga je dan aanvallen? Ja, maar okay. We willen gewoon ons eigen spelletje spelen. En, en dus ook met druk op de tegenstander. En, want dat is onze kracht. En alleen we hoeven het niet helemaal open te gooien. Dus uh, we zullen zeg maar, uh, hun, de opbouw gewoon rustig laten verzorgen. En niet al direct door met Christian Eriksen bijvoorbeeld. Of Theo Jans al direct door. Uh, dat onze spits juist zich uh, meer bekommert om de centrale verdedigers. Dat is het enigste wat we eigenlijk doen. Maar, en voor de rest moeten we ons eigen spelletje spelen. Dat hebben we tegen. Nak Breda hebben dat een uur, uh, ruim een uur fantastisch gedaan. Nou, dat wil ik terugzien vandaag. Met uh, drie bewegelijke spelers, Ebersilio, Lodero en Soleimani. Wat verwacht je eigenlijk dat die verdedigers gaan doen van Lyon? Gaan ze doordekken? Gaan ze jullie aanvallers volgen? Ja, dat weet ik niet. Zij hebben twee centralen die uh, vrij sterke stevig zijn. Nou, daar moet je mee uh, aan de haal gaan. Dat vinden ze niet lekker, dat soort spelers. Ik denk, ik denk dat ze daar moeite mee hebben. Daar proberen wij ons voordeel uit te halen. En dan met, uh, vooral met uh, diepgaande buitenspelers die uh, steekballen kunnen ontvangen van een Lodero. Zoals eigenlijk de eerste goal tegen, tegen Nac Breda. Nou, dat, daar willen we ze eigenlijk pijn doen. Succes wensen, sterkte wensen? Wat moet ik doen? Succes wensen. Oké, okay. succes. Dankjewel Frank. Dat zei Twan van Peperstraten tegen Frank de Boer. En daar in Lyon zitten ook Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Uh, Andy, om te beginnen nog maar even. We hebben een aantal namen al gehoord. Maar voor alle duidelijkheid, want er zijn zoveel spelers niet bij. Wie spelen er voor Ajax? Nou, laat ik maar bij de keeper beginnen. Hè. Vermeer toch in het doel na twee uh, matige wedstrijden in de competitie. Toch uh, houdt uh, Frank de Boer aan hem vast. Achterin van de wiel was een vraagteken. Had wat was van de lies, heeft gisteren ook apart getraind. Maar kan spelen als rechtsback. Al de wereld vertongen centraal achterin. Anita linksback. En dan uh, dat middenveld ja, met Eriksen, Eno en Jansen... En dan uh, volgens de opstelling Soleimani vanaf de rechterkant, Ebisilio vanaf de linkerkant. En Lodero zou dan in de spits spelen. Maar we hoorden net uh, Frank de Boer al zeggen: uh, die zal toch ook heel vaak bijvoorbeeld wisselen met Eriksen. Dat Eriksen in de spits gaat lopen. En dat, je, dat hij die steekballetjes ook uh, kan geven, zoals tegen Nak Op uh, bijvoorbeeld Soleimani en uh, Ebisilio. Ja, en als je dan naar de bank kijkt, want je hebt het over namen: uh, Davy Klaassen, nummer 39, zit op de bank, Leslie de Sa. 41 en Dico Koppers hm. nummer 42. Davy Klaas is een spits en uh, Leslie de Sa is een buitenspeler en Dico Koppers is een, uh, een verdediger. en uh, Dat zijn dus mensen die uh, bijvoorbeeld op de bank zitten, ook Deli Blind. Maar het zegt genoeg over dit hele jonge Ajax-team dat uh, doordat Citroson de Jong en Boelekien en Boerrichter geblesseerd zijn, gewoon met deze opstelling moet gaan spelen. Hij ja. heeft geen spitsen, zo simpel is het. Ja. Aan de andere kant is het een heel ander verhaal hè, bij de Franse Ronald, want daar in Amsterdam ontbrak uh, nogal het een en ander Olympique Lyon. Dat is vanavond anders. Je kunt eigenlijk zeggen dat, uh, dat iedereen aan boord is. Behalve Gondalol, uh, de Kerstvers International controleur op het middenveld. Voor de rest is iedereen er. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de opstelling van, uh, van vanavond. Kries, de centrale verdediger. De Braziliaan centraal achterin was er in Amsterdam niet. Maar is hier altijd uh, rots in de branding. En is er nu wel bij. Coer de spelmaker. Hey, de nieuwe Zidane, zoals die wordt genoemd. Ook lang geblesseerd geweest, maar vandaag beschikbaar. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is dat Lyon eindelijk na twaalf weken weer eens kan beschikken over Lissandro... De spits die er vorig jaar 17 maakte in de competitie. En eigenlijk overal waar hij speelt het doel wel weet te vinden. Maar ook een beetje de leider is van het orkest zoals dat hier in Frankrijk wordt gezegd. Hij staat straks voorin bij Lyon op papier samen met Gomis. De andere spits die we nog wel kennen uit Amsterdam. Maar met name omdat hij de kansen, de opgelegde mogelijkheden die hij kreeg in die wedstrijd eigenlijk miste. De opstelling van Lyon maar even doornemen. De nationale doelman van Frankrijk, Loris in de goal. Rivalière Chris Lovren. Dat is ook een meevaller. Dat is een Kroatische verdediger die er eigenlijk ook altijd staat. Geblesseerd is geweest. Maar op tijd fit is. Speelt centraal. Sissoko is dan de linksachter. Ja dan is even de vraag hoe de verhouding is op het middenveld. Maar Kelstroom zweet. Die we allemaal kennen sinds Nederland Zweden. Op dat middenveld met Kurkoef. Brian Lissandro als tweede spits. en. Michel Bastos is er weer bij. Ook hij was enige tijd geblesseerd. Hij pakt de afgelopen, tegen, afgelopen weekend tegen Rennes zijn eerste speelminuutjes weer. En voorin dan uh, Gomis. Dat zijn de elf die het vanavond gaan doen voor de thuisplug. Die dus maar één opdracht heeft deze avond. Wil het nog hopen op Europees voetbal na de winter, dan moet het gewoon winnen van Ajax. Ja, daar nog heel even op doorgaande, dat iedereen het maar heel duidelijk weet. Het is eigenlijk heel simpel in deze groep. Hè. Zagreb verliest alles en Real wint alles. En dus komt het op vanavond aan. Wat moet er nou precies gebeuren? Nou, dat is heel simpel. Uh, het is uh, bij 0-0 is Ajax zo goed als zeker door. Dan uh, op doelstalten. Dan moeten er hele gekke dingen gebeuren in de laatste wedstrijd. Ajax tegen Real Madrid en Lyon tegen uh, Zagreb. Bij 1-1 is Ajax sowieso door in de Champions League. En uh, overwinning van Ajax uh, ook sowieso. Uh, maar als Ajax verliest vanavond, dan wordt het een hele moeilijke zaak. Dan moeten er. Punten gehaald worden thuis tegen Real Madrid. We kun je natuurlijk ook nog op hopen. Maar zo simpel is het. Ajax is zeker van Europa League na de winter. Maar daar doen ze niet voor. Ze willen veel meer. Het is een duidelijk verhaal. Er zijn nog meer wedstrijden vanavond. Zeven om precies te zijn, waarvan er één al is afgelopen. We gaan naar het matchcenter. En daar zit Ragnar Niemeijer. Ragnar, die ene wedstrijd die hij al gespeeld heeft, heeft consequenties. Hè? Ja, zeker. Want Inter is door de ploeg van Wesley Sneijder zonder zelf in actie te komen. Dan hebben we het over groep B van de Champions League. Liel wint met 2-0 bij CSKA Moskou. En uh, ja, dat betekent veel spanning in die groep. Want CSKA heeft vijf punten, Trabzonspor heeft er vijf en Liel heeft er ook vijf. Maar Inter is door deze uitslag al verder en kan zometeen heel rustig in Turkije gaan spelen... Tegen Trap Zondsporen. Dat doet het overigens zonder Bessie Snyder, die last heeft van een spierblessure. Haakt de afgelopen weekend in de competitie in de serie al af in de warming-up van de wedstrijd van Inter. En hij is er dus vanavond opnieuw niet bij. Kijk je naar Bayern München, nog een Nederlander daar, die is wel actief. Arjen Robben is er in de Champions League. Dus ook weer bij speelde afgelopen weekend al in de Bundesliga. Dan hebben we het over groep A. Bayern München thuis tegen Villarreal met Robin dus in de basis dus. Een punt is genoeg voor de Duitsers om te overwinteren in de Champions League. De kraken. In die groep, dat is een mooie wedstrijd. Napoli tegen Manchester City. Het is de wedstrijd van de laatste 15 jaar, zeg maar. In Napoli eigenlijk de eerste grote, hele belangrijke kraker sinds de tijd van Diego Maradona. Napoli heeft vijf punten, Manchester City heeft er zeven. En Napoli heeft een overwinning nodig om uh, verder te gaan straks in de Champions League. Dan is het nog niet beslist, hoor. overigens, na deze vijfde speelronde. Dan zullen de uh, Italianen nog volop aan de bak moeten in uh, de laatste speelronde. bijzondere wedstrijd. ...voor Sergio Aguero. Hij is de schoonzoon van um, Maradona. Natuurlijk groot geworden. Daar landstitels gevierd tot twee keer toe met Napoli. Dus daar zit een historisch verhaal aan. De moeder van Maradona overleden, die is er zelf niet bij. En Aguero zit in die wedstrijd op de reservebank. Dan nog even naar de groep uh, met bijvoorbeeld Manchester United, Benfica. En Oteluca laat hij tegen Basel, Manchester United... Die ploeg hij staat bovenaan in de groep tegen Benfica. Ik zei het al, Otolo Galati is nog puntloos in die groep. Speelt tegen Basel. Ja, komt er een overwinning van Basel, dan ziet de wereld er opeens merkwaardig uit. Bij verlies van Basel en een gelijkspel van Manchester en Benfica... zijn die laatste twee genoemde ploegen verder. En groep D, ja, daar hoeven we denk ik niet zo heel veel woorden uh, aan vuil te maken. Dat is de wedstrijd uh, van Ajax tegen Lyon. En we kijken natuurlijk ook met een schuine oog dan nog naar Real Madrid tegen Zagreb. Maar goed, Ajax heeft het in principe daar in eigen hand. Vergeet ik één naam van de Nederlander nog, want we hadden al Arjen Robben en Wesley Sneijder gehad. Nigel de Jong in de basis bij... Uh... Manchester City tegen Napoli. Hij heeft zijn ploeggenoten gewaarschuwd voor de hectische atmosfeer daar in Napels. En uh, ja, daar mag het dus, op dat vlak mag het niet misgaan voor de Britten. De leiders trouwens in uh, de Premier League. En zo werd het twaalf minuten over half negen. We gaan naar het stadion van Olympique Lyon tegen Ajax in de Champions League. Het is de voorlaatste wedstrijd in de groepsfase. Maar misschien wel de belangrijkste. En die houdt kamp Ronald van der Geer. Staat ik er lang, is niet helemaal tot de laatste plaats gevuld voor deze kraker. Dan kunnen er kunnen er zo'n 41.000 in. Er zijn er veel, maar zeker geen 41.000. Maar wel genoeg om in elk geval een sfeervolle entourage te verzorgen... vanavond voor deze Champions League ontmoeting van Ajax. Dus in Frankrijk, die voor Lyon alles erop of eronder is. En daar waar Ajax, zoals we net hebben geschetst... het zou kunnen afmaken met een gelijkspel. 0-0 is niet heel lekker, betekent slechts een stapje voorwaarts. Maar vanaf 1-1 is het allemaal in het voordeel van de Amsterdammers. Het grappige is dat wij nu kijken naar de twee elftallen die hier staan. Even hiervoor stonden er twee elftallen in dezelfde kledij. Dat waren de mascottes en gek genoeg... ...wijkt het mascotte elftal qua leeftijd niet zo heel veel af van het huidige elftal... ...waarmee uh, Frank de Boer vandaag aktenpersoons moet geven... ...en met name als je kijkt naar al die jonkies op de bank. Ja, want het is uh, natuurlijk een probleem. We hebben het al eerder gememoreerd. Uh, die Jong, Boelekin, Boerrichter, allemaal geblesseerd... ...en dus niet aanwezig, ook allemaal aanvallers. Dat is een groot probleem, vandaar dat Ajax met Lodero uh, als uh, spits speelt... ...dat moest afgelopen zaterdag ook tegen NAC Breda omdat Bulikin toen uitviel, het liep goed af. Met name ook omdat Lodero's rol dermate goed invulde door de paasjes te geven. Dus zich af en toe liet terugzakken. Dan ging Eriksen weer wat naar voren. En Lodero deed dat heel redelijk, die Uruguayaan. Overigens is dit niet vaak gebeurd dat Ajax tegen Lyon speelt de vorige keren. Het was in 2002, Lyon-Ajax 0-2 en Ajax Lyon 2-1. Dus allebei de keer gewonnen door Ajax. Maar geen enkele speler uit uh, die periode staat meer in het uh, veld bij Ajax. Toen had je bijvoorbeeld Van der Vaart en uh, uh, mannen als uh, Ibrahimovic. Dat, die tijd is een beetje voorbij. Ajax gaat uh, klaarstaan. Lichtblauwe shirts, donkerblauwe broek, lichtblauwe sokken. Vermeer in het doel in het uh, pluriserend groen. En uh, hopen dat... Vermeer het beter doet dan de afgelopen weken tegen Utrecht en tegen Nac -Breda. Maar reken maar dat hij krijgt nu ook de handjes even op de schouders van Gregory van de Wiel. Die dus licht geblesseerd was, gisteren niet mee trainde, maar gelukkig voor Ajax mee kan doen. Gelijkspel is genoeg, daar moeten we dan maar op hopen. En dan het liefst 1-1 of 2-2 of iets dergelijks. Maar het zal heel, heel zwaar worden tegen een erg sterke ploeg Olympique Lyon. De beide ploegen gaan nu wisselen van kant. De ploeg van Olympique Lyon heeft in de rug, schuin in de rug. De keeper heeft uh, Loris heeft, uh, de Ajax-fans in zijn rug. Dat zijn er ongeveer 1800 tot 2000 die uh, zeer veel plezier hebben gehad vanmiddag. En uh, ook heel veel politie om zich heen hebben gehad, want de Fransen zijn de Nederlandse ploegen nog niet vergeten. Met name Feyenoord toen in Nancy, dat weet men nog uh, heel erg goed. Gelukkig is het rustig gebleven, kan Ajax beginnen aan de wedstrijd, want Ajax heeft de aftrap. We wachten even op die uh, aftrap, overigens het uh, de onder leiding van een Zweed, Jonas Eriksson. En moeten we nog wel even aanmerken dat ook Lyon niet helemaal Okselvries. is aan deze wedstrijd begint mentaal. Want drie nederlagen op rij. één tegen Madrid en twee in de competitie. Afgelopen weekend notabene in dit stadion tegen Stade Rennes en de week ervoor tegen Sochaux. Er is niet heel veel druk op deze ploeg. Maar langzaam maar zeker begint men wel prestaties te eisen. Want in de competitie is Lyon inmiddels afgezakt naar een vijfde plaats. Thuis gaat het allemaal nog wel. Maar van de vier laatste uitwedstrijden zijn er gewoon vier verloren. De bal rolt in Stade-Kerrelen. 0-0 staat er op het scorebord. De twee centrale verdedigers, elde Wereld en... En Vertongen spelen elkaar de bal toe. En vervolgens de eerste diepe bal van de aanvoerder van Ajax. Vertongen richting Soleimani. Laten we hopen dat het de laatste keer is dat Ajax heeft afgetrapt in deze wedstrijd. Dan zou het goed gaan. De bal wordt over de zijlijn gekopt. En eh, dan mag Ajax gaan gooien. Hij heeft dat gedaan. Balbezit voor 1-0. Doet dat eh, heel redelijk. Speelt de bal naar Lodero. Mooi hakje naar Soleimani. Soleimani probeert de bal door te spelen op Eriksen. Lukt niet. En dan is er uitverdedigend werk van. De Franse maar goed oplettend werk van, van de wiel betekent dat Gomis niet in balbezit kon komen. En wel Jan Vertongen voor Ajax. Twee spitsen zijn het bij Lyon. Lissandro kort achter Gomis. Nu een lange bal gegeven op Ebicilio van achteruit. Goed verdedigd in eerste instantie door Lovren maar net zo makkelijk weer opgevangen door 1-0 in de as van het veld in de middencirkel, maar dan uiteindelijk is daar wel de overname van de Fransen met Courcouf. Nou ja, die verslikt zich dan ook in de bal. 1-0 voor De Erikse paast en de bedoeling is dan om direct um, de spits. Lodero weg te sturen in het strafstroomgebied, maar die bal is te hard. En de kerstverse aanvoerder van het Franse nationale elftal, Hugo Loris, heeft die bal te pakken. De keeper dus en trapt hem weer richting de Ajax helft, waar hij even zo makkelijk weer op het hoofd komt van 1-0. En uiteindelijk Lodero, als die de bal krijgt, rond de middenlijn eh, het balbezit verspeelt. Balbezit dus voor de Fransen via Lovren. Hij kon de wedstrijden tegen uh, Turkije van Kuzidic niet meemaken met Kroatië. Omdat hij toen nog geblesseerd was. Maar nu dus weer terug. Speelt de bal naar Kries. De politieman wordt hier genoemd. Slot op de deur bij uh, Olympique Lyon achterin. Hij uh, speelt de bal door naar voren naar Kour Maar Ajax zit er meteen goed tussen. Eriksen heeft overgenomen aan de linkerkant op de Ebersidio. Hij doet het in het midden bij Theo Janssen. Theo Janssen aan de bal. Halverwege de helft van Olympique Lyon gaat de bal toch naar Ebisilio, naar de linkerkant. En uh, Ebisilio speelt de bal dan naar Anita. Kijken wat deze aanval oplevert als Lodero. De bal heeft de Lodero een klein duurtje, krijgt maar geen vrije trap. En dan uitverdeeld wordt door Olympique Lyon. En uh, probeert dat snel te doen en dat gaat ook snel met uh, Gourkoef. Gourkoef raakt de bal kwijt. Wij kunnen mooi even heel snel naar het matchcenter. Het is 1-0 voor Real Madrid, op aangeven van Eudziel van een meter of 8 afstand. Karim Benzema, de Fransman, de van Lyon met een harde schuiver. En zo staat Dynamo Zagreb heel snel achter tegen de koninklijke. Terug weer in Stade-Kerrela, Olympique Lyon tegen Ajax-Amsterdam. 0-0 is de stand, balbezit voor Ajax. Soleimani aan de linkerkant, er is daar wel de nodige diepgang, maar dat durft Soleimani niet aan. Daar is onder meer Anita, daar is ook Ebicilio, maar uiteindelijk gaat de bal via Anita over de zijlijn. En kan er dus door Anthony Revalier worden ingegooid aan zijn rechterkant richting het strafstupgebied. Daar staat Lovren en uiteindelijk wordt Sissoko de linksachter gevonden. Die kan wat metertjes maken aan die linkerkant, Er staat heel kombekend. Komt veel op, is meer een aanvaller dan een verdediger, combineert nu even met Gomis. Doorzien door de overgestoken Alderwereld die de bal over de zijlijn speelt. En dan is er dus een ingooi voor Lyon. Aan de linkerkant van het veld gaat het uiteindelijk terug naar Kelstreum en verder terug naar Kies. Opvallend dat Ajax Lyon ver van het doel weet af te houden in de openingsfase. Steeds goed storend werk. Nu ook weer Anita dan een overtreding geconstateerd. En dat is een pittige van Jimmy Briand. En uh, geen familie van Chateau. Hij, uh, ook niet van Hans? <laughs> ook niet van Hans. Hij maakt de overtreding op uh, Lodero. En uh, Ajax gaat de vrije trap die snel genomen wordt door uh, Theo Jansen op het hoofd van Sulemani aan de rechterkant. Die probeert Eriksen te bereiken, dat lukt niet. Maar ook een beetje lastig uh, overspelen aan de kant van Lyon. Levert een inworp op voor Ajax. Ajax dat het goed doet in de beginfase. Maar ja, die beginfase is pas vijf minuten oud. Er komt wel een eerste corner aan voor Ajax. Omdat die ingooi uiteindelijk op de voeten terechtkomt van Lovren. De bal is over de achterlijn. En de eerste corner wordt door Theo Jansen straks getrapt. Vanaf Ajax rechterkant. De luchtmacht. Ja, we benoemen hem maar eens een keer. We vertongen en al de wereld zijn mee voorin. Het fluitconcert is er in het stadion voor iemand. Ik heb geen idee voor wie. Want zoveel onsympathieks gebeurt er niet. Ja, er staat iemand bij de keeper, uh, Loris. Oh, er wordt een vlammetje aangestoken in ja, het Ajax-vak. Ja, ja, ja. Dat is de reden om te fluiten. Jansen legt hem al bij de eerste paal waar Vertongen... uiteindelijk over de goal van Olympique Marseille... of Olympique Marseille, Olympique Lyon, kopt. En dat is dus de eerste serieuze dreiging van Ajax. Uit die corner dus van Jansen. De kopbal van Vertongen doeltrap slechts voor Loris. En dat is de conclusie na vijf minuten bijna hier in Lyon. Ja, er zijn uh, ook een paar... Minder geslaagde fans mee van Ajax. Die dus nu vuurwerk ook het veld opgooien. En het halve stadion in de fik steken. Jammer is dat toch altijd dat dat moet. Maar goed, wij letten op de wedstrijd. Nu precies vijf minuten gespeeld. 0-0 de stand. Olympique Lyon in de aanval. Maar er zit van de wiel tussen. En dan wordt Soleimani op de rug gedoken. Terwijl het vuurweek echt uh, fors is en er uh, flink veel uh, uh, rook vanaf dat stadion uh, komt, vanaf dat gedeelte van het stadion waar de vlammen uh, zich bevinden. En ik uh, zie wel uh, juichende Ajaxide. Maar ik kan me niet voorstellen dat je. Die staat hier te springen bij, uh, die hebben warme voeten natuurlijk. En zo koud is het hier niet. Het is een uitstekend temperatuurtje. Zo rond de 10 graden. Balbezit voor Olympique Lyon. 5,5 minuten minuut gespeeld. Ajax heeft die 5 minuten uitstekend doorstaan. En het staat dus ook nog altijd 0-0. Zou kunnen zeggen dat Ajax speelt volgens het draaiboek dat Frank de Boer afgelopen zondag... toen iedereen druk was in Amsterdam met andere zaken in elkaar heeft gepuzzeld. Dat heeft hij ook toegegeven. Ik ben er druk mee geweest. Hij zou ongetwijfeld ook situaties hebben bedacht. van ja, Wat doen we als we 1-0 achterkomen? Wat doen we als we 1-0 voorkomen? We zullen het allemaal zien. In deze wedstrijd voorlopig is het nog 0-0. En dringt Ajax wederom Lyon terug op eigen helft. Daar waar Kries de bal heeft. Speelt naar Lovren, dan naar Kelsteun. Maar nog altijd op eigen helft. Daar ook gehouden door Eriksen. Die wat druk zet op de zweet. Die noodgedwongen dan weer terug moet naar Loris. En denkt, nou dankjewel linkerkant. We gaan het aan de rechterkant proberen. Rivalière, maar die wordt op zijn beurt weer keurig opgejaagd door Ebi Zodat ook die terug moet. En dan is er eigenlijk weinig beweging bij Lyon. Dan is er eigenlijk niemand aan speelbaar. En staat Ajax met de linies kort op elkaar eigenlijk geen, geen centimeter ruimte toe. En dat is dus goed. Dat heeft Frank de Boer bedacht. Maar met een hoog baltempo kom je er wel uit. En dat is precies wat Lyon nu wilde. Bal komt uiteindelijk terecht bij Sissoko. Maar er is al een overtreding gemaakt op Lissandro. Srijd keek nog even of er voordeel was. Toen dat voordeel er bij Sissoko niet was. Werd de overtreding die Eno maakte op Lissandro bestraft. Dan komt er nu dus een vrije trap aan voor Lyon. Die is snel genomen, maar dermate snel. Oh, nee, Hij komt bij Lissandro terecht. Uitkijken, geblazen. Mooie redding van Vermeer. Die de bal met twee vuisten wegstond. Goede actie van die Lissandro. Dat is toch een gevaarlijk baasje. En die mag je altijd graag zien. Of was het Bastos die opeens... Nee, Lissandro. Vooruit. Nee, Lissandro. Ja, ik zat even te kijken, maar Bastos gaf het balletje. Het was goede actie. En de eerste mogelijkheid, eigenlijk de eerste keer dat Lyon in de buurt van Vermeer komt, is het meteen raakt. Nu legt de scheidsrechter even het spel stil. Vanwege die rook die nu over het veld begint te, te, te dwalen. En een mooi moment om even snel naar het matchcenter te gaan. Gaat razendsnel Real Madrid via Benzema. Na twee minuten op een 1-0. Voorsprong is via Callejon een speler van 24, 2-0 geworden. Een schot van 16 meter rechtdoor. Bayern München op een voorsprong van 1-0 na een goal van Ribéry. Een geweldige fout in de defensie van tegenstander Villarreal ging daaraan vooraf. En een minuut later op dat moment in de vierde minuut de goal gezien van Benfica uit bij Manchester United. Op Old Trafford een voorzet van de Portugezen vanaf de rechterkant hard voorgegeven. Niets aan de hand, maar verdediger Jones trapt de bal totaal onnodig in het doel van Manchester United. En zodoende leiden de Portugezen daar met 1-0 in Engeland. We zijn terug in Stadig Guerlain, waar het 0-0 staat nog altijd. Tussen Olympique Lyon en Ajax, waar de mist op dit moment het stadion domineert. Dat heeft niks te maken met omstandigheden die ook zo dominant zijn in Nederland. Maar dat heeft van alles te maken met het vuurwerk dat is afgestoken door de Ajax-supporters. Vuurwerk nu ook op het veld, want de eerlijkste wil eigenlijk twee keer een steekbal geven. De tweede keer krijgt hij een trapje mee van Dejan Lovren, de Kroatische verdediger. En dus komt er een vrije trap aan voor de Amsterdammers. Een meter of tien over de middenlijn in de as van het veld. Jansen staat daar inmiddels achter. De negende minuut loopt als Jan Vertongen de bal krijgt. De aanvoerder Jansen aanspeelt. Maar nu probeert Lyon op zijn beurt Ajax ver weg te houden. Van het strafsepgebied van de Franse ploeg. En moet daar niet naar terug naar Vermeer. Ja, die uh, mist die uh, breidt zich nu een beetje naar de linkerkant uit. Maar geen problemen. We kunnen beide doelen zien als Jan Vertongen de bal speelt Hij probeert hem te spelen bij Lodero. Dat lukt ook met een beetje mazzel. En dan uh, Lodero aan de linkerkant. Er speelt de bal binnendoor naar Eriksen. Eriksen haalt hem even terug. Er speelt hem meteen door naar buiten. Naar Soleimani. Soleimani op de punt van het strafschopgebied. Even naar Jansen. Jansen, mooi moment om uit te halen. Hij haalt ook uit. Maar er wordt gegleden en hard gegleden door Kim Kelström. En dan blijft de bal een beetje hangen. Wordt met heel veel moeite weggewerkt door Lovren. En opgevangen door Ajax via Eno. Ajax is goed bezig, ondanks het ene kansje van Olympique Lyon. Het stadion probeert er wat achter te kruipen, probeert de steun te geven eigenlijk aan Lyon. Dat het voelt dat het het niet makkelijk heeft. Het elftal van Remy Gard, oudspeler van deze club, Soleimani, gevonden in het strafschopgebied. Wordt dan goed verdedigd door Lyon Dan kan via Bastos. er Zelfs gedacht worden aan een soort van counter. Vier man zijn er voorin van Lyon en Bastos heeft de nodige snelheid. En laat hij nou net tegenover Theo Jansen staan. Dan weet hij misschien dat die niet zo snel is. Geeft nu een lage voorzet en dan duikt Vermeer eigenlijk op die bal voorwaarts. Ondanks de mist heeft hij zijn vlucht dus niet geannuleerd en heeft die bal keurig te pakken. Geeft hem ook mee aan al de wereld. Maar ja, die wordt dan onder druk gezet door Bastos en speelt de bal over de zijlijn. En zegt nu ook tegen Vermeer, ja, ik had die bal liever niet willen hebben. Is dit dan toch weer zo'n momentje van miscommunicatie? Gebrek aan vertrouwen? Nou ja, we moeten misschien niet heel erg zoeken nog in het begin van de wedstrijd. Maar dit is ongelukkig wat Ayers doet. Na 10 minuten is het nog steeds 0-0. En balbezit voor Lyon. Overgenomen nu door Eno. Eno doet dat keurig. Wordt nu opgevangen. Uh, had een vrije trap kunnen krijgen waar het niet dat Al de wereld in balbezit kwam. En al de wereld speelt de bal via vermeer terug en dan vermeer met de lange trap naar voren maakt uh, Lodero kleine overtreding op de een kop groter zijn de uh, Lovren en krijgt Lovren de vrije trap van de Zweedse scheidsrechter Eriksen. en dus balbezit voor de ploeg van inderdaad Remy Garde die als speler bij Olympique Lyon heeft uh, maar ook uh, uh, naar Arsenal is uh, gegaan onder Arsene Wenger. En nu sinds kort hier de leidende man is bij Olympique Lyon. Zijn eerste grote klus als trainer. Balbezit voor Ebesilio die er goed tussen zat. En hem uh, geeft aan al de wereld. Al de wereld naar Jans. Uh, naar uh, Soleimani. Soleimani aangetikt. vrije trap Ajax. Een meter of twee voor de middellijn. Soleimani uh, staat nu daar. Daar moet hij niet staan. Hij moet die vrije trap niet nemen. Dat moet hij overlaten aan Eno denk ik. Kan nu ook wel weer positie kiezen als hij rond de middellijn die bal heeft getrapt. Informeer nog even bij Frank de Boer of het allemaal goed gaat. Uiteindelijk heeft hij nu de plekje aan de rechterkant en wordt hij daar gevonden door uh, Vertongen. Aanname van Sulemani. Dan met een hakbal proberen van de wiel weg te sturen aan de rechterkant. Ja, misschien moet je dat nou net niet doen. Uiteindelijk uh, wordt van de wiel niet gevonden. Wil Lyon uitverdedigen en het druk zetten van Ajax gebeurt, uh, gaat gepaard met een overtreding. En dus een uh, vrije trap voor uh, uh, Lyon. Een meter of drie, vier voor het eigen strafschopgebied. We spelen hier 12 minuten. 0-0 is de stand. Het matchcenter. Het gaat als een dolle bij Real Madrid. 3-0 geworden voor de ploeg uit de Spaanse hoofdstad. Na een goal van Higuain. Op de achterlijn naar binnen getrokken. De bal weggehaald en met links binnengeschoten van dichtbij. Binnen 9 minuten 3-0 tegen Dynamo Zagreb. Utelul Kalati tegen Basel is 0-1 geworden. En dat is dezelfde groep waarin Manchester United op eigen veld dus staat tegen Benfica. Er wordt veel gescoord en er worden belangrijke doelpunten gemaakt. Mama. Maar nog niet in uh, Lyon. Waar het 0-0 staat. Overigens die wedstrijd tussen Real en Zagreb gaat om des baard Real Madrid zeker van de eerste plaats. Zagreb in deze groep D zeker van de laatste plaats. Hier gaat het om de tweede positie tussen Ajax en Olympique Lyon. Die zou vanavond wel eens beslissend kunnen zijn. Maar mogelijk dat uh, doordat Real weer zo dik wint. Real denkt uh, de laatste wedstrijd, we gaan allemaal mensen inzetten die we niet al te hard nodig hebben in de rest van de competitie. En dan nog. Een schot van heel ver. Veel te ver van Kim Kelström. De Zweedse international. De bal gaat langs het doel van Vermeer. Vermeer mag de bal weer in het spel gaan brengen. We hebben gespeeld. Een uh, minuut of dertien. En het staat nog altijd 0-0. Toch moet je oppassen als die Kelström schiet. Dat weten ze bij Oranje ook. Want hij was een van de doelpuntenmakers in de overwinning van Zweden op het uh, Nederlands elftal. Uit de vrije trap was dat. Ebisidio heeft trouwens de bal richting de helft van Lyon gespeeld. Waar um, Eriksen nu wel wint en nu vanaf de linkerkant het schaatsomgebied in gaat terugleggen. En dat niet zo heel zorgvuldig doet. Waardoor die bal uiteindelijk niet bij Lodero komt. Die daar toch keurig stond te wachten op 14 meter uh, van de goal. Dat uh, de eerste actie van Eriksen was uh, prima. Lovren het bos ingestuurd. Maar vervolgens moet hij het wel beter doen met het geven van de eindpaas. Dat doet hij niet. En daarom is deze mogelijkheid voor Ajax weg. Is wel over de zijlijn gegaan via Lyon. Ajax heeft mogen gooien. en heeft nu via Eriksen en Lodero weerbal. Er nog altijd Eriksen. Uiteindelijk Eriksen in die combinatie met Lodero. Uh, besluit maar te schieten. Maar heeft eigenlijk niet echt veel ruimte. En daardoor met een soort van puntertje ja, schiet hij die bal. En wat zal het zijn? meter of vijf, zes naast de goal van uh, Hugo Loris. Die nu uh, de doeltrap gaat nemen voor Lyon. Na 14 minuten bij die 0-0 uh, stand. De Boer is even gaan zitten. Uh, Remy Gard staat langs de kant en coacht zijn elftal naar voren. Ooit een Ajax die met een puntertje een heel aardig doelpunt. Een belangrijk doelpunt zien maken. Kluivert in 95 in Wenen. Nu balbezit voor Ajax. Staat nog altijd 0-0. Theo Jansen wordt een beetje opgejaagd door Courcuf En kan de bal nog pasen naar Jan Vertongen. Vertongen naar Anita. Anita Epicidio. Een driehoekje mislukt. omdat.